6 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een van de zwaargewonden van de aanslag op een tram in Utrecht is overleden. Daarmee komt het dodental op vier. Het gaat om een man van 74 uit de Meeren. In het ziekenhuis ligt nu nog één zwaargewond slachtoffer. Enkele uren na de aanslag werd de 37-jarige T opgepakt. Hij wordt nu verdacht van viervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk... en bedreiging met een terroristisch oogmerk. De politie heeft afgelopen maandag in Breda een man van 23 aangehouden... wegens betrokkenheid bij terrorisme. Volgens informatie van de IVD heeft hij zich in 2017 in Somalië... aangesloten bij de islamitische terreurbeweging al Shabaab. De man zou ook getraind zijn door deze organisatie... die banden heeft met Al-Qaeda. De man keerde vermoedelijk eind vorig jaar terug naar Nederland. Kort geleden werd duidelijk dat hij in Breda woonde. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. Het hoofd van de Amerikaanse grensbewaking zegt dat zijn dienst de situatie aan de grens met Mexico niet meer aan kan. Deze maand pakte de, de dienst naar verwachting meer dan 100.000 mensen op die illegaal de grens oversteken. De detentiecentra zitten overvol. Gezinnen met kinderen worden daarom vrijgelaten. Maar het is niet duidelijk wat er daarna met ze gebeurt. Om het tekort aan personeel op te vangen springen 750 douaniers bij. Doordat ze hun normale werk niet meer doen, moet het normale grensverkeer langer wachten. Ajax-supporters mogen op 16 april in Turijn naar de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Dat was even onzeker, omdat de UEFA een onderzoek had ingesteld naar het gedrag van Ajax-fans in Madrid. In het Bernabeu-stadion vernielde de fans een veiligheidsnet, waarna er voorwerpen op het veld werden gegooid. Vanwege verpartijen tijdens de wedstrijd tegen Benfica had Ajax nog een voorwaardelijke straf staan van een uitduel zonder publiek, maar de UEFA heeft Ajax nu alleen een boete opgelegd. Het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Lokaal daalt de temperatuur naar een graad of drie... met daarbij al kans op mist. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon... bij maximaal rond 15 graden. Zaterdag iets warmer, maar dan kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. In de regio Noord-Holland staan de files... met de meeste vertraging op de A4, de nagerichting Amsterdam. Tussen knopen de Hoek en knopen te liever Meer... een half uur op onthoud. A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen-Oost en knooppunt Diemen... 6 kilometer file met een uur verdraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de Ring van Amsterdam... tussen knooppunt Watergraasmeer... en Knopend De Nieuwe Meer richting Den Haag. 10 minuten verdraging. En op de A10 Noord... richting Zaanstad voor Zeeburg. 10 minuten op onthoud door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zierm. Staat je aan. ZFM! Zier FM! Hoi, met mij. Hallo meneer. Weet u misschien waar dat feestje is? Oh, that's here. And I'm coming down. Zak maar lekker door, door. Zak maar door. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Zakt het, zak maar lekker door! Zakt het, zakt het! Zak maar lekker door! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje! Hier is dat feestje! Ja, waar is dat feestje? Waar? Is een Hier is een yeah. Zo, ja hoor, we zijn er weer, CFM Jong Zandvoort. Daar luister je naar nog tot en met acht uur. En uh, ik zal jullie even vertellen waar we het allemaal vanavond over gaan hebben. Namelijk rond kwart over zes hebben we de top vijf games. Rond half zeven hebben we de top vijf films. Om kwart voor zeven hebben we dan de evenementen in Zandvoort... En uh, ja, dat zijn er twee voor aankomend weekend. Om 7 uur hebben we een kleine pauze. Want het nieuwste uh, komt er dan even tussendoor. Is natuurlijk ook heel belangrijk om naar, naar te luisteren. En om kwart over zeven hebben we artiestennieuws, artiesten nieuws. Maar ook natuurlijk heel veel lekker muziek. En um, deze is van Coldplay. Heim for the weekend.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 Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good Mabel, so don't call me up, and don't call me up. Ja, daar hebben we het oude bekende duntje weer, namelijk... Uh nou ja, als eerst natuurlijk de top 5 games. Zometeen uh, komt het deuntje ook weer bij de top 5 films. Maar eerst dus top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5 deze week. Shakiro Shadow Die Twice. Die is uh, nieuw in de top 5. Dan hebben we op nummer 4 deze week. Grand Theft Auto 5. Ja, leuk spel. Trouwens speel ik ook. Die is uh, weer terug in de top 5. Dus die heeft erin gestaan, maar die is er uh, nu weer terug in. En dan hebben we op nummer 3 staat deze week. FIFA 19. Die is één plek gestegen. Vorige week dus op vier, nu op drie. Op nummer twee staat Super Mario Bros. Deluxe. Ook die is weer terug in de top vijf. En dan op nummer één. Red Dead Redemption 2. Ja, die bleef uh, nog steeds op dezelfde plek. Die staat al uit mijn hoofd. Uh, vijf, vier, vijf weken uh, op nummer één. Dus ik uh, denk dat dat uh, een heel leuk spel is. Ik sp zelf speel ik het niet, maar... Weet je, het is een nummer 1 spel, dus... Uh... Ja, ik zit onder even te kijken, want ik krijg ineens allemaal meldingen op de computer. Maar het maakt niet uit. Een nummer 1 spel is Red Dead Redemption 2 dus. Um, dat schijnt dus een of andere spel te zijn over het Wilde Westen en... Uh... Nou ja, allemaal dat soort dingen. Het is wel van dezelfde makers, ook van uh, Grand Theft Auto 5, Dus dat... Uh, dan we, gaan we weer verder met de muziek. Zometeen dus de top 5 films. Maar eerst Chris Cross Amsterdam. En hij is van mij samen met Busy. Voor het eerst in mijn leven. Kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra bij me. Ik ben Say that I'm me, me at the ram dance man. Uh. Ram it in a dance, in a, in a niche, uh. You never know. Say that I'm a stoop me at the boom shotta. Take uh. my number lay down flatten and one card gold boxer. Uh. You say that I'm a Yankee I go reach in a. In We're causing Kelvin Harris en Giant, samen met Rek en Bowman. Ja, het is uh, precies half zeven nu. Tijd dus voor de top vijf films. Ja, top vijf films dus. Dan uh, hebben we op nummer 5. Ja, die villa met die oh zo moeilijke naam. Die is uh, één plek gezakt voor 6 jaar en ouder. Dat is Corgi. Ja, Corgi. Dan hebben we op nummer 4. Ook één plek gezakt voor 12 jaar en ouder. Dat is Wat Men Want. Lekker op Hollands uitgesproken. Wat Men Want. Dan hebben we deze week op nummer 3. Ook één plek gezakt. Nou, dat moet er wel een uh, flinke stijger zijn. Uh, zometeen. Op nummer 3 dus één plek gezakt. Uh, as. Voor 16 jaar en ouder. Dan hebben we deze week op nummer 2 ook één plek gezakt. Voor 12 jaar en ouder. Dat is Captain Marvel. En dan op nummer 1. Die is vier plekken gestegen. Voor 12 jaar en ouder. En dat is Dombo. Volgens mij is dat dan uh, dat, uh, weet dat, dat olifantje met van die uh, grote oren en zo. En die slurf. Volgens mij is het die film. Maar dan de nieuwere versie daarvan, zeg maar. Dus uh, die staat deze week op nummer 1. En ik weet dat vorige week en twee weken daarvoor ook nog stond Captain Marvel op 1. Dus die heeft ook een tijdje op 1 gestaan. Maar dat is dus niet meer zo, want uh, Dombo heeft uh, die film verslagen. Goed, wij gaan weer verder met de muziek. Dit is Synectra. En de cliché.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 C'est fini, alors on dan. Streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in the demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z shit. It's that Z shit. Pull up in the demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Blow the brains out the coop. Pully one the top, but I'm on mute. Ooh, ooh, huh. I'ma bust her wrist down 'cause she cute. Her on the yacht, I've been in pools. pool Yeah, addict, addict, for the lifestyle and the paddock. paddock Daddy, how you ever felt, Chanel family? I be drippin' to death, I need a casket And we got more strikes than the rough, I'm foul techin' In the middle of the field, like David Beckham All my niggas locked up for real, I'm tryna help them When I got a meal, got me the chills, don't know what happened Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie I'm more like Gaddafi, I'm not no Gandhi I'm more like I'm David Goliath, running. Niggas be cloning, and I find it funny we from the north, straight in the dungeon out, hey. I go in the mouth, she to me nothing 300 watts, watches out of your budget Me mugging, got me clutching Yeah, and this stick right out of Russia Ice water turnin' Atlantic Night calling, in a phantom Told them, hold it, don't you panic Took an island, felt the mansion Drop the roof, more expansions Drive a coupe, you can stand it Bitches undercover I'ma a to and lover Guess we all in for each other Not that all the dogs free Can we out in these streets Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard Looking like I still do fraud Flying private jet with the rod I'm a hell raiser, self made, I don't owe a nigga land favor. When you get that money, nigga, keep your heart. I'm sliding in a coop, ain't got no key to start. I got the file, me and BET awards. When your well run dry, you know you need me for it. When I pull up in the Buick, you know what I'm doing. If the police get behind me, fleeing any lure. Sleeping on the pallet, turn me to a savage. I'm a Project Baby, nine-star in Calabasso. Like I'm still surfing like I'm still jacking. I be sipping on lean, trying to keep balance. Take that T-Walk. With my reebok, uh -huh. I don't say much. I just let the heat talk. Your jewelry water whoop, diamonds like. de Kodak Black. Samen met Travis Scott. Het is uh, tijd voor de evenementen. Het sportieve weekend wordt op zaterdag 30 maart afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. 30 kilometer wandelen. Je start de wandeling op het circuit Zandvoort en wandelt daarna over het Noordzee door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en langs de ruïne van Brederode en het landgoed Duin en Kruidberg. Wil je iets minder kilometers lopen, dan kies je, uh, kan je kiezen voor de 18 kilometer met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. En uh, ook dan finish je midden in het dorp van Zandvoort. Dan gaan we verder naar de dag daarna, namelijk zondag 31 maart. Dan vindt de 12e editie van de circuitrun plaats. Voor de 21,1 kilometer is een aantrekkelijk, uiterst afwisselend en uitdagend parcours samengesteld over het circuit, het strand, het duingebied en het centrum van Zandvoort. De 12 kilometer is in te delen in drie stukken van 4 kilometer, namelijk over het circuit van Zandvoort, het strand en boulevard en natuurlijk ook het centrum van Zandvoort. Ook als je voor het parcours van 5 kilometer gaat, heb je de kans om over het asfalt van het Circuit Zandvoort te rennen. Voor alle info, kijk even op zandvoortcircuirun.nl of even op de website van het circuit. Want daar staat namelijk ook alle informatie over. Dit evenement. Um, ja, verder uh, zijn er niet heel veel evenementen. Ja, pas halverwege april. Maar dat kom ik dan tegen die tijd, iets voor die tijd, kom ik daar dan mee. En uh, nou ja, dan stel ik maar weer voor om door te gaan met de muziek. Namelijk deze van Elderbrook. haven't been and we can ride around again like before making up our own laws i got a couple friends yeah. knallen sneller van een plaat is dit dan? Het is het nieuwe nummer van Quintino en Brazil Connect. Nou, ik weet het zeker. Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar bijna zeker dat dit uh, wel weer weer uh, ook een zomersitje zou kunnen worden, zeg maar. Je gaat hem in ieder geval denk ik bij mij wel vaker in het programma horen. Ik ga alvast zeggen tot zometeen bij 2 uur van CFM Jong Zandvoort. All aligned as we drown in the moonlight We collide in plain sight Yeah, I know we'll be alright And we come alive, we run the night but straight.